5 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. PvdA nadert SP in politieke barometer. Spanje hervormt bankenstelsel. En minister Hille zet plan door voor nieuwe marinierskazerne. De PvdA zet zijn opmars in de peilingen voort... en lijkt verwikkeld in een nek aan nek race met de SP. In de politieke barometer van Ipsos Sinovite... staat de partij nu op 26 zetels...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 SP-leider Roemer vindt dat VNO-NCW-voorman Wientjes gevaarlijk spel speelt... met zijn opmerking dat de SP het poldermodel bijna kapot heeft gemaakt. Volgens Roemer is de leider van de werkgeversorganisatie... de loopjongen van de grote banken en multinationals. Hij zegt verder dat rechts- en rijk-Nederland bang is dat de SP de verkiezingen wint. Dat laat zien dat wij op de goede weg zijn, zegt Roemer. Het Spaanse kabinet gaat het bankwezen drastisch hervormen. Er wordt een zogeheten slechte bank opgericht... waarin alle banken hun slechte leningen onderbrengen. Zo kunnen de banken met een schone lijf verder... en worden ze niet langer gehinderd door miljardenafschrijvingen... op slechte kredieten en hypotheken. Volgens de Spaanse minister van Economische Zaken... zal gezocht worden naar private investeerders in de slechte bank... die begin december operationeel moet zijn. De bank zal 10 tot 15 jaar functioneren... en moet uiteindelijk winstgevend worden. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, maakt zich zorgen over de oplopende werkloosheid in de VS. De voorzitter van de Fed, Bernanke, zegt dat de hoge werkloosheid structurele schade zal aanrichten aan de Amerikaanse economie. Bernanke wil maatregelen nemen die leiden tot een sterker economisch herstel en banengroei. Maar concreet werd hij niet. Minister Hillen van Defensie wil de verhuizing van de mariniers doorzetten. De kazerne in Doren gaat dicht en er komt een nieuwe kazerne in de buitenhaven bij Vlissingen. Dat plan had hij al eerder bekendgemaakt, maar de Tweede Kamer had nog vragen over de kosten. Volgens Hillen is er te weinig ruimte in de kazerne in doren. Nieuwbouw in Zeeland is goedkoper, zegt hij. De Kamer zal na de verkiezingen nog eens over de verhuizing van de mariniers praten. Voor de Filipijnen en Indonesië is een tsunami-waarschuwing afgegeven... na een zware aardbeving voor de kust van de Filipijnen. Volgens de Amerikaanse Geologische Dienst had de beving een kracht van 7,6 op de schaal van Richter. De Filipijnse overheid adviseert bewoners van de oostkust... om hoger gelegen gebied op te zoeken. Wegen en bruggen in de Filipijnen zouden door de beving zijn verwoest. Er zijn nog geen berichten over een tsunami. De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney... brengt vandaag een bezoek aan de door storm getroffen staat Louisiana. De afgelopen dagen heeft de orkaan Isaac... flinke schade aangericht in het kustgebied. Gisteravond aanvaarde Romney op de conventie in Tampa... de nominatie van zijn partij om het in november tegen president Obama op te nemen. Obama is nog niet in Louisiana geweest. Door het noodweer zijn vijf mensen om het leven gekomen. Minister Schultz van Hagen gaat geknoei met kilometerstanden van auto's harder aanpakken. Ze wil een strafrechtelijk verbod op het manipuleren van kilometerstanden van personenauto's en bestelauto's. De Tweede Kamer had Schultz al langer om zo'n wet gevraagd. Bijna een half miljoen auto's in Nederland heeft een onjuiste tellerstand. In de nieuwe wet wordt ook geregeld dat op meer momenten... kilometerstanden worden doorgegeven aan de Rijksdienst voor het wegverkeer. Nu gebeurt dat alleen bij de APK-keuring. De kustwacht is afgelopen nacht druk geweest met schepen... die op de Noordzee in problemen kwamen door het slechte weer. Een schip uit Malta verloor voor de kust van IJmuiden... zes talen brugelementen. Vier zijn gezonken in de vaargul naar IJmuiden. Rijkswaterstaat onderzoekt of er gevaar is voor de scheepvaart. Bij Goeree vielen op een Nederlands vrachtschip twee containers om. Ze kwamen zo terecht dat het anker niet kon worden uitgeworpen. Het schip kon uiteindelijk toch doorvaren naar de haven van Zeebrugge. In Monaco is geloopt voor de groepsfase van de Europa League. PSV neemt het op tegen Napoli, het Zweedse Aika Solna en Djapropetrovsk uit Oekraïne. PSV-trainer Dick Advocaat sprak van een interessante groep. De andere Nederlandse deelnemer, Twente, speelt tegen Hannover 96... Levante uit Spanje en het Zweedse Helsingsborgs. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Wel hier en daar mist. In het binnenland koelt het af tot 7 graden. Aan zee 12 graden. Morgen droog en bewolkt. Ook zonnige perioden. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Zondag weinig verandering. wordt wel iets warmer. ANWB Verkeersinformatie... Er staan 42 files, de meeste daarvan die staan in het midden van het land. Een paar ongelukken, waaronder op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid 6 kilometer door een gekantelde auto. Drie rijstroken zijn er dicht en bent u op weg naar Den Bosch... dan kunt u beter via de ring Utrecht-Breda over de A12 en de A27. Ook een ongeluk op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen knooppunt De Hoogt en Leende 12 kilometer. Daar is de weg wel weer vrij. Ring A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 6 kilometer door een aanrijding. Ook daar is de weg weer vrij. Ring A10 Zuid richting Amersfoort voor Duivendrecht 7. A28 Hogeveen richting Amersfoort voor Zwolle Zuid 5 kilometer door een aanrijding. De weg is wel weer vrij. En werkzaamheden veroorzaken vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en het knooppunt Ewijk 8 kilometer. Denk aan een Duitse auto.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 Een hele goede middag. Steun voor de Spaanse banken in nood. Steun voor lang studerende studenten. En steun voor de Partij van de Arbeid. Want de politieke barometer laat zien dat de Partij van de Arbeid... de SP op één zetel is genaderd. De PvdA zit in de lift en staat nu op 26 zetels. De SP daalt en staat nu in de peiling op 27 zetels. VVD blijft overigens de grootste met 34 zetels. En we hebben het allemaal over de peiling van Ipsos, sinofeet Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, uh, nou, het is een behoorlijke uh, verschuiving. Het zijn maar peilingen, zeggen uh, iedereen dan altijd. Dagkoersen. Dagkoersen, maar wat is de waarde? Nou, de waarde is is dat we tendensen zien. En uh, in onze peilingwijzer, uh, een gewogen gemiddelde zeg maar, van alle peilingen... Uh, van de verschillende bureaus, laat zien dat die SP... inderdaad significant aan het dalen is. En dat zien we dus terug in deze peiling van Sinovet. Ja, van, uh, van 30 naar 27, dus drie achteruit. Uh, zelfs in deze peiling um, nou, is dat nagenoeg significant. Ik ken de precieze afwijkingen niet van zin of weet. Uh, wij houden het zelf op rond de twee zetels dat dat een foutmarge is. Nou, dan schiet het dus boven. En de stijging van de Partij van de Arbeid met vier zetels... Ja, zou je ook significant kunnen noemen. Duidelijk is in ieder geval dat de Partij van de Arbeid... in al die peilingen aan het inlopen is op de SP. Ja, En uh, ja, voor wat het waard is natuurlijk... Uh, wordt Samson natuurlijk elke keer uitgeroepen... tot winnaar van het uh, televisiedebat. Althans, dat is twee keer uh, gebeurd. Het is weer ja. een aparte soort wedstrijd. Maar heeft het, uh, uh, ja, het plakken van zo'n etiket op... in dit geval de fractievoorzitter van de PvdA en lijsttrekker... ook invloed op die peilingen? Nou, Misschien niet alleen dat, maar je ziet natuurlijk wel dat de steeds meer onder vuur komt te liggen. Um, en Samson, uh, ja, daarvan de indruk uh, ontstaat dat hij het goed doet. Ja, en we haken graag aan bij de winnaar. Ik moet eerlijk zeggen dat het debat van gisteren nauwelijks meegerekend is in deze peiling. Ik geloof dat uh, slechts 10% van de peiling vandaag gedaan is. De rest allemaal dus gisteren en eergisteren. Maar goed, ook bij het premiersdebat afgelopen zondag... is Samson als winnaar uit de bus gekomen. Ja, Roemer heeft het natuurlijk toch moeilijk gehad. heeft ook zelf toegegeven dat het niet best ging. En zei dat hij, zich, dat hij beter zijn best zou moeten doen. Harder van zich af zou bijten. Ja, en dat zijn natuurlijk toch zaken... waardoor mensen wellicht zijn gaan twijfelen. Ja, nou ja, hij moest vandaag ook weer hard van zich afbijten. Ja. Want hij werd aangevallen door uh, Wintjes. De SP heeft het poldermodel bijna kapot gemaakt. Wintjes, Bernard Wintjes, de voorzitter van VNO-NC. De werkgevers. Ja, en dat is een, een, een tweede aanval van de werkgeversorganisatie... want de SP zou ook slecht zijn voor de economie. Nou, nu krijgt de SP de schuld van het opblazen van het poldermodel... Waarom? Omdat de SP lang heeft vastgehouden aan die 65 is 65... en daardoor dus de FNV, de vakbeweging, in ernstige problemen bracht... omdat die wel akkoord gingen met een verhoging van die pensioen- en AOW-leeftijd. Ja, en nu de SP dus omgaat en ook akkoord gaat met een verhoging geleidelijk naar 67... ja, heeft de SP ook nog eens onnodig het poldermodel opgeblazen, is de boodschap van Wientjes. Ja, Roemer reageert daar natuurlijk furieus op en zegt van ja, sorry... Maar maar wij zijn bezig met een hersteloperatie, zo heet dat. Het kwaad is al geschiet en wij proberen het te herstellen. Neemt niet weg natuurlijk dat uh, Roemer en zijn SP natuurlijk de verhoging van die uh, pensioenleeftijd uiteindelijk wel voor zijn rekening gaat nemen. Nou Zijn dit uh, verschillen van inzicht, van hoe je tegen een samenleving aankijkt? Uh, nou, dat kan ik nog allemaal uh, als argeloze kiezer volgen. Wat ik lastiger altijd vind, um, is uh, die, die meningen van uh, de staatsschuld, de economische groei. Ja. En dan noemt de ene het een leugen van de ander en de ander zegt ook dat uh, Ander weer de onwaarheid uh, spreekt. Valt daar überhaupt iets over de scheidsrechters? Nou, wij zijn natuurlijk zelf aan het rekenen geslagen met de cijfers van uh, het CPB erbij. En, uh, een dik boekwerk kan ik je verzekeren. En je moet toch ook wel redelijk verstand van economie uh, om daar. Een scheidsrechter in te zijn. Als het gaat om die staatsschuld is het heel moeilijk om daar uh, scheidsrechter in te zijn. De VVD uh, komt inderdaad hoger uit als het gaat om die staatsschuld. Maar dat zijn ongecorrigeerde cijfers, zegt ook het uh, CPB. Want als je daarmee de effecten van de inflatie uh, gaat uh, meerekenen, dan zou de PvdA en VVD weer ongeveer gelijk uitkomen. Ja, en zo zijn de verschillende campagneteams van PvdA van en VVD uh, nu aan het kijken: van, hebben we het verkeerd gedaan, uh, want het is toch heel vervelend als aan je blijft kleven... dat je dus, uh, ja, leugens verkocht hebt. Ja, maar eigenlijk zijn we weer terug bij het begin van de week. We zijn allemaal kampioen. Ja, <laughs> <laughs> het zal blijken uiteindelijk bij, op 12 september wie de kampioen is. Zullen we daarop houden? Dat vind ik wel een goede date. Hey Breedveld. Michiel Breedveld, dankjewel. Vanaf morgen gaat hij in. De lang studeerdersboete heb ik het over. Na schatting zo'n 70.000 studenten aan universiteiten en hbo-instellingen... die krijgen dit jaar mee te maken. Ze betalen ruim 3.000 euro extra collegegeld. Maar veel studenten tekenen ook bezwaar aan. En sommigen doen dat via een advocaat. En een van die advocaten is Jan Hen Mastenbroek. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft zich opgeworpen als studentenadvocaat. Hoeveel mensen hebben zich al bij u gemeld? Nou, dat is lastig. Dat loopt heel hard door. Dus dat is niet helemaal uh, precies te zeggen. Maar ongeveer 250 mensen uh, hebben zich tot nu toe aangemeld. Ja, is dat veel of niet? Nou, ik vind dat wel veel. Uh, wij zijn pas uh, eind vorige week begonnen met onze uh, uh, de mogelijkheid te bieden om bezwaar te maken. Uh, dus eigenlijk heeft iedereen zich deze week aangemeld. Ja. Uh, dus dan is het best wel veel. Het loopt dus uh, een redelijk storm wat dat betreft. Ja. Wat ja. zijn de redenen waarom, en niet waarom ze zich aanmelden... maar waarom mensen er zo lang over doen over die studie? Nou ja, dat is heel erg divers. Uh, er zijn natuurlijk gewoon mensen die langer over de studie doen omdat zij uh, wat minder hard studeren dan ze uh, misschien zouden uh, moeten om het wel op tijd af te krijgen. Uh, maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld ziek zijn geweest of die uh, veranderd zijn van studie. Dus eerst een, uh, een studie geprobeerd hebben en die uh, weer gestopt zijn. Dus dat zijn hele diverse redenen. Ja, en welke zijn dan de meest kansrijke om het aan te vechten? Nou, wij vinden dat, uh, dat alle studenten uh, in principe uh, een poging zouden moeten wagen. Omdat het nog steeds uh, vreemd is dat die wet wordt ingevoerd uh, terwijl de mensen al aan het studeren zijn. En dus halverwege de spelregels veranderd worden. Ja, maar uh, maar als je daarnaast het gewoon... ja, spelen natuurlijk precies. de persoonlijke omstandigheden mee. Nou, en, ja. Dat is namelijk wat ik wil zeggen. Ik kan me namelijk voorstellen dat als je ziek bent geweest, dat dat eerder gehonoreerd zal worden. Dan wanneer je gewoon uh, een beetje hebt zitten lantafanten. Dat kan ik me ook voorstellen en ik denk dus inderdaad dat mensen die een, een, een bijzondere omstandigheid hebben, bijvoorbeeld ook in een bestuur gezeten hebben van een vereniging, dat soort dingen zou ik daar ook onder willen scharen, maar ook mensen die eerst... Uh, via het hbo een Duizen hebben gehaald en daarna naar de universiteit zijn gegaan. Uh, of mensen die dus eerst een andere studie hebben geprobeerd. Uh, misschien soms, soms maar voor een paar maanden. Uh, maar dat wordt toch als een heel studiejaar gezien. En ik denk dat die mensen een, een extra punt hebben. Hm. Wat raadt u trouwens mensen aan? Want er zijn uh, studenten die zeggen, nou we wachten gewoon even 12 september af... en dan zien we wel wat voor kabinet er komt en dan maken we eens een keertje de acceptgiro over. Wat raadt u dan? Nou, Ik denk dat studenten erom moeten denken dat ze binnen zes weken uh, nadat de uh, langstudeerboete is opgelegd daartegen bezwaar moeten maken. Uh, zij kunnen dat via ons doen. En uh, ja, Ik denk dat het wel van belang is om daar niet te lang mee te wachten. Omdat je dan uh, het risico loopt dat je te laat bent. Als je niet uh, op tijd bezwaar maakt tegen die boete, uh, dan staat die vast. En stel dat wij voor anderen de procedure wel uh, uh, winnen, dan kunnen mensen die geen bezwaar hebben gemaakt daar niet uh, van mee profiteren. Ja, en uw bezwaren, wanneer gaan die de deur uit? Nou, we hebben voor de eerste uh, ongeveer 100 uh, mensen de bevestigingen nu de deur uit uh, gestuurd. En daar zullen we maandag uh, de eerste bezwaarschriften voor versturen. Meneer Masterbroek, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Straks, hij spreekt vandaag weer, of hij sprak eigenlijk, want hij is uitgesproken... de baas van het Amerikaanse stelsel van centrale banken, kortweg de vet geheten. Geeft Bernanke, want zo heet hij, de economie een nieuwe impuls. Tamara Bruggemans met Her en der Vielen. Dat klopt, er staan er 37, de meeste in het midden van het land. Een aantal ongelukken Die, die staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid 7 kilometer door een gekantelde auto. Twee rijstroken zijn er dicht en u kunt als u richting Den Bosch gaat... beter omrijden via de ring Utrecht en Breda over de A12 en de A27. Ook een ongeluk op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt De Hoogt en Leende 8 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. Ring A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 6 kilometer door een aanrijding... Ook daar is de weg weer vrij. Ring A10 Zuid richting Amersfoort. Voor Duivendrecht 7. A28 Zwolle richting Amersfoort. Voor Zwolle Zuid 2 kilometer. En de werkzaamheden die veroorzaken vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en het knooppunt Ewijk 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journal met Bert van Sloten. In New York is dag 5 van de US Open net begonnen. Op de baan Igor Sijsling Want hij speelt in de tweede ronde zijn partij tegen de Spanjaard David Ferrer. En dat is uh, geen makkelijke jongen, want hij is nummer 4 van de plaatsingslijst. Marcella Mesker, dat betekent een zware partij voor Zijsling. Ja, zeker. En uh, dat betekent ook dat het de tweede keer is dat ze elkaar treffen. En uh, die eerste keer, ja, daar heeft Sijsling uh, niet zulke goede herinneringen aan. Want uh, dat was op het gras van uh, Rosmalen bij de Unicef Open. Toen werd het 6-0-6-1 voor David Ferrer. Dus dat was een, uh, een pijniging uh, voor Sijsling. Dus laten we hopen dat het uh, vandaag beter gaat. Ze zijn zojuist begonnen op de grandstand. Dat is het derde grote centrekord uh, van uh, de US Open. Dus een uh, mooie knusse, uh, maar toch grote baan. Het staat één gelijk. Zeisling uh, uh, misschien een tikje nerveus. Hij verloor de eerste zeven punten van de wedstrijd. Ferrer opende op LAF. Vervolgens Zeisling op eigen service 0-40. Drie breakpoints tegen. En toen ineens begon het te lopen. Haalde ze service game binnen en heeft nu zowaar breakpoints op de service van David Ferrer. Drie breakpoints. Er wordt er eentje weggepoetst. Kijken of hij dit breakpoint kan maken. De eerste service van uh, Ferrer gaat uh, in het net. Komt de tweede service nou ja, dan ben ik benieuwd of Sijsling daar uh, een beetje risico op durft te nemen. Service van Ferrer niet zo heel goed. Daar komt hij. Goede, diepe return van Sijsling. Backhand voluitgeslagen van Sijsling. Voorhand van Ferrer. De rally is aan de gang. Dan weet je dat de Spanjaard goed is. Lengte van de Spanjaard. En ja, dan uh, slaat Sijsling uh, die bal uit. Dus dan gaat een tweede breakpoint verloren. Maar goed, de opening uh, lijkt dus uh, in orde bij Sijsling. Het staat 1-1. We zitten pas in de derde game. Het is een best of five Het gaat dus om drie gewonnen sets. Maar Sijsling heeft nog steeds uh, breakpoint op de service van Verreer. Dus dat lijkt me een uh, goed begin. Het was een speech waar beleggers al maanden naar uitkeken. Zojuist sprak Ben Bernanke, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank. Centrale bankiers uit de hele wereld toe. Beleggers hadden gehoopt dat hij met maatregelen zou komen... om de economie een duw in de rug te geven. Maar erg concreet was hij daar uiteindelijk toch niet over. Erik Bartelsman is Economie aan de VU in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar hoopten beleggers nou eigenlijk op? Nou, de beleggers zouden eigenlijk gehoord willen hebben... dat er, dat er een nieuwe... Quantitative easing en verruiming van de geldmarkt uh, zou komen. En dat de rente op langere obligaties zou dalen. En dat ze weer uh, verder aan de gang konden gaan met, uh, met uh, hun bedrijvigheid in de aandelenbeurs en, en financiële ver, markten. En verruiming van de geldmarkt, mag ik dat vertalen... met een, een beetje de geldpers aanzetten? Nou, niet geheel. Dat is dus het, het, het trucje nu. De traditionele manier van, van monetair beleid... Is, is de rente verlagen, waarmee je inderdaad de geldmarkt verruimt. Wat er hier aan de gang is nu, is eigenlijk het ruilen... Van, van korte termijn voor langere termijn obligaties. Dus de Fed probeert de rente op de langere termijn... Uh, relatief te laten dalen. Ja. En daarmee uh, bedrijvigheid aan te wakkeren. Maar goed, hij zei er... Niks over. Nou, helemaal aan het eind van zijn toespraak zei hij wel... dat de werkloosheid 2 procentpunt hoger is... Uh, dan de beleidsmakers bij de Fed zouden willen. En dat ze... Uh voelen kloppen met hun doelstelling. En dat ze het, best het beste zullen doen om toch uh, te stimuleren de economie... om te proberen de werkloosheid naar beneden te krijgen. Ja, Maar wat moeten we daaruit afleiden? Dat op lange termijn er wel wat gaat gebeuren? Nou, ik denk dat we de eerst twee weken moeten wachten. Over twee weken is er weer een bijeenkomst van de, uh, van de governors... van de beleidsmakers van de centrale bank. Uh, die gaan dan waarschijnlijk vertellen... dat op lange termijn de rente voorlopig... In ieder geval tot het eind van 2014 niet omhoog gaat. En als nieuwe werkloosheidscijfers tegenvallen volgende week, dan kan het best zo zijn dat over twee weken ze uh, conc meer concreet zijn met een. Uh, maar kijken ze dan ook bijvoorbeeld naar Europa? De, de ECB komt bijvoorbeeld komende week ook nog een keertje bij elkaar. Of kijken ze alleen maar naar wat er in Amerika aan de hand is? Nou, ze kijken vooral hun doelstelling is toch vooral de inflatie in Amerika en de werkloosheid in Amerika. Maar ze zien wel dat ze in een wereld leven waar, waar iedereen elkaar beïnvloedt. Dus inderdaad, als het in Europa misgaat, dan wordt Amerika meegetrokken en dan is de kans groot uh, dat de centrale bank uh, meer gaat stimuleren. Dan ze zouden ze dat doen dan als het uh, over twee weken beter gaat in Europa. Ja, dan begrijp ik van uh, de economische redactie, dat de reactie op de financiële markten mee lijkt te vallen. Dat er een klein dipje ja. te zien was en dat daarna de koersen weer opkrabbelden. Was het dan al ingecalculeerd dat hij niet zoveel zou zeggen? Nou, in principe denk ik wel. Laat het zo zeggen, de peilingen onder de financiële onder de beleggers was dat de helft dacht dat er, dat er wel iets zou komen en de andere helft dacht van niet. En inderdaad, het komt er niet. Dus eigenlijk zijn het aantal teleurgestelde en, en niet teleurgestelde zijn, uh, houden elkaar in evenwicht. En dan verwacht je ook niet veel reactie op de markt. Ja. En, en en al, uh, is, is dit nou een, uh, ja, een hulpmiddel? Hè? Ik bedoel, het is niet aangekondigd, maar het, het staat nog steeds op de lat. Uh, wat ook uiteindelijk ja, wonderen of, of zal verrichten, of gewoon echt een hulpmiddel? Nou, ik, Het gaat om de communicatie van de centrale bank. Pernenki is, is dus langzaam aan het achterkomen dat het heel belangrijk is dat de centrale bank uh, de langere termijn vooruitzichten verankerd in de maatschappij. Hij wil zorgen dat de mensen in de financiële markten... en de bedrijven een idee hebben van wat, wat gaat er over twee, drie jaar gebeuren. En met dit verhaal blijkt dat hij echt een heel coherent systeem... heeft van het nadenken over de economie. En daarmee hoopt hij uh, inderdaad de, de zo belangrijke inflatieverwachtingen... op of onder de 2% procent te houden. En tot nu toe is dat heel goed gelukt. Ja, hij was daar op een speciale bijeenkomst daar in Amerika. Een hele grote bijeenkomst. Ja. Daar zou uh, de president van de Europese Centrale Bank... Draki zou daar ook komen. Ja. Die heeft daarvoor afgezegd, want hij is heel erg druk in Europa. Mm -hmm. Wat zegt dat eigenlijk? Nou, ik denk dat dat zegt dat, dat hij heel erg druk in Europa is. Ik kan me heel goed voorstellen dat uh, met, met alles wat er nu aan de gang is... bijvoorbeeld Spanje heeft vandaag weer nieuwe uh, maatregelen bekendgemaakt... over het uh, herinrichten van het banksysteem. Ik denk dat de ECB daar nauw bij betrokken was. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat uh, uh, dat Draghi zegt... leuk, leuk zo'n congres waar we allemaal met elkaar spelen... maar, maar e-mail me de tekst wel en dan lees ik het thuis. Ja, hij is dus eigenlijk gewoon heel druk bezig thuis de crisis op te lossen. Ja. Dat, dat klopt. Dat, dat is het in feite. En dan nog even terug naar uh, Amerika, want dat is de Europese component. Uh, is er trouwens uh, sprake van dat het of voor de Republikeinen of de Democraten uh, goed is? Uh, de, de maatregelen die op de loer liggen? Nou, ik denk dat, dat Bernanke daar heel voorzichtig mee is. Hij is natuurlijk een, een Republikein zelf. Hij is door Bush benoemd, maar door Obama herbenoemd. Uh, zo langzamerhand zijn alle, ja, hoe zou ik het zeggen... De, de mensen die weinig van de economie begrijpen in, aan, aan de rechtervleugel van de Republikeinse partij... die, die vinden het allemaal maar niks wat die, waar hij mee bezig is. Maar de Maatregelen zoals ze nu zijn, ja, die vallen echt in de doelstelling van de Fed. Namelijk price stability, namelijk uh, lage inflatie en uh, volledige werkgelegenheid. Dus zorgen dat de werkloosheid niet hoger is dan onder normale omstandigheden het geval zou zijn. En daar is hij mee bezig. Dus het is eigenlijk volkomen niet politiek. Dat is voor republikeinen en voor democraten goed, voor heel Amerika eigenlijk. Ja. Meneer Bartelsman, ik dank u wel voor uw toelichting. Oké, okay, tot ziens. didn't know what to do i was so caught in misunderstanding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 Uit onderzoek van de ouderenbond AMBO blijkt dat ouderen steeds minder naar de stembus gaan. Het aantal 65-plussers dat wegbleef bij de laatste verkiezingen... is verdubbeld ten opzichte van de verkiezingen van 2006. AMBO-voorzitter Lianne den Haan legt uit waarom steeds meer ouderen het stemhokje mijden. Je ziet dat ouderen minder geneigd zijn om naar de stembus te gaan omdat ze zich niet vertegenwoordigd voelen. En als het al over ouderen gaat in de verkiezingsdebatten bijvoorbeeld of ook in de programma's, dan gaat het over de problemen en de kosten die ze opleveren. En nooit over de oplossingen die ze kunnen brengen. En mensen voelen zich op die manier niet vertegenwoordigd door die politieke partijen en hebben minder animo om te gaan stemmen. En dat betekent dus een verloren stem. En dat moet niet. We reden voor Trudy van Rijswijk om naar een verzorgingshuis te gaan... in Helmond en het stemgedrag te peilen. Ja, je zet me te poten, ja. Er wordt druk gebiljard hier in uh, Huizen Alphonsus. En de dames zitten vanaf een afstandje te kijken. Gaat u stemmen straks? Ja. Ja, oh, allebei. En wat is er dan denk. belangrijk? Vaak op let, de zorg <laughs> en alles. Maar dat ze daar... Uh... Niet, niet aan gaan plukken. Dus dan pakt u de partijprogramma's erbij? Ik denk als P. Ja, ik weet het niet zeker. Ik, ik, ik ben toch wel aan de socialistische kant. Ik zou de PvdA kiezen. Mensen van die leeftijd, de, de, die zo lang gewerkt hebben tot hun negentigste jaar toe... ...alles opgebouwd hebben. Dat wordt gewoon vernietigd. U voelt zich niet zo vertegenwoordigd door die politieke partijen? Nee. Dus u weet ook nog niet wat u gaat stemmen? En of u gaat stemmen? Nee, ik twijfel nog steeds. Ik weet niet wat voor opleidingen ze gaat hebben, maar er zijn erbij. Die horen helemaal niet thuis in de politiek. Wie is de klos? Jan met de pet is de kapot. Terug bij de biljarters. Ik ben volgend jaar de beste. Ja? Bent u volgend jaar de beste? Oh, ja. Zo. Zeg, gaan jullie stemmen? Ik wel, ja. ja. Allemaal gaan ze stemmen, ja. terwijl de AMBO zegt... de ouderen gaan steeds minder stemmen. Ik ga altijd stemmen, altijd. En waar, waar let u op? Uh, dat is voor uh, de ouderen en voor de minst uh, begraven. Dat ze studenten de eigen minister voorin zetten. En wie doen dat? Ik denk uh, Partij van de Arbeid en SP. Weet u wat me opvalt? Ik ben in een Brabants dorp. En ik zou zeggen iedereen stemt CDA, maar nee. Nee, nee, alleen niet. Die praten met drie mannen. O. Oh. Dat werkt niet, aan. Nee. Gaat u stemmen? Gaat u stemmen? Ja, maar ik weet niet op wie. Want? Mag ik op allemaal stemmen, denkt u? Nee, dan wordt de stem ongeldig verklaard. Oh, maar het is ook niks wat er wat erop staat. Oh, maar u gaat wel stemmen? Ja, dus er wordt een ongeldige stem. En waarom doet u dat zo? Omdat ze allemaal voor zichzelf erin zitten. Die zitten er niet in voor ons. Want ze praten allemaal voor zichzelf. Ze willen het land ze zijn til elkaar. Hoe kan dat nou? Hoe is het hier aan deze kant? Iets optimistischer? Ik stem wel, ja. U stemt wel? Ja, zeker weten. Alles maar ook, moet ook geen commentaar hebben. Ze liegen allemaal, dus ik weet eigenlijk nog niet op wie ik moet stemmen. Hoi, u gaat stemmen op degene die het minst ligt? Ze beloven van alles, maar wat ze beloven, dat kunnen ze niet waarmaken. Ja? En wie het minste belooft, daar stem ik op. Oké. Okay. Ja. Dat is ook weer een belofte. De reportage was van Trudy van Rijswijk.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 Werk jij ook samen met jouw buren aan een GroenBuurproject? Deel het op Groendichterbij.nl en maak kans op 20.000 euro. Koop morgen trouw en ontvang gratis het filosofieboek Nietzsche. Groendichterbij wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Kijk op Groendichterbij.nl. Radio 1 Het NOS-journaal de directeur van woningcorporatie Vitaal Wonen in Limburg is geschorst, schrijft minister Spies aan de Tweede Kamer. Eerder deze week werd bekend dat de bestuurder privé 184.000 euro's hebben verdiend aan een vastgoedtransactie van de Limburgse corporatie. De Raad van commissarissen zal dat een onafhankelijk onderzoek doen naar het handelen van de directeur. De Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve, maakt zich zorgen over de oplopende werkloosheid in de VS. De voorzitter van de VED, Bernanke, zegt dat de hoge werkloosheid structurele schade zal aanrichten aan de Amerikaanse economie.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 En het gevaar van een tsunami bij de Filipijnen en Indonesië is geweken. Er was een waarschuwing afgegeven na een zware aardbeving voor de kust van de Filipijnen. Door de beving zijn wegen en bruggen in de Filipijnen verwoest. En dit zijn de hoofdpunten. Het weer. Gaat het staan. De regen trekt weg naar het zuidoosten. Vanuit het noordwesten nog een enkel buitje. Maar vanavond klaart het op. En ook de wind neemt sterk af en draait daarbij naar het westen. Vannacht wordt het tamelijk koud de temperatuur daalt naar zo'n 12 graden dicht bij zee... tot plaatselijk 6 graden in het binnenland. En vooral landinwaarts kan grondmist ontstaan. Morgen is het mooi weer. Ochtends kan het wat nevelig of mistig zijn met wat wolkenvelden... maar de zon breekt overal door en in de loop van de dag ontstaan wat stapelwolken. De temperatuur stijgt naar zo'n 17 tot 19 graden. De wind waait uit richtingen tussen noordwest en zuidwest... en is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4... Morgenmiddag in het noordwesten, windkracht 5, uit een zuidwestelijke richting. Zondag is het ook aangenaam weer met zonnige perioden en temperaturen rond 20 graden. Begin volgende week mooi nazomerweer met temperaturen iets boven 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. Twaalf files, waarvan de meeste in het midden van het land. Opvallende files die staan op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Maars en Nieuwegein-Zuid 8 kilometer door een gekantelde auto. Twee rijstroken zijn dicht en bent u op weg naar Den Bosch. Dan kunt u omrijden via de ring Utrecht-Breda over de A12 en de A27. Dan de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Leende 7 kilometer. Een ongeluk op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Maasbracht en Echt 4 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht...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 De running mate is eigenlijk een running woman. De nummer twee van de lijst is de sterke vrouw achter de nummer één van de partij. Vandaag is Stientje van Veldhoven van D66 de gast. Goedemiddag. Goedemiddag. De nummer twee trekt volgens mij van zaal naar zaal en van markt naar markt. Is dat een correct beeld? Nou, het is een hele drukke baan op dit moment, ja. ja. Wat is het laatste uh, publieke optreden wat u heeft gehad? Ik was, uh, vanochtend was ik in, uh, in Amsterdam... Uh, gisteren, en ik was in Tilburg, uh, dat was uh, gisteren volgens mij. Ja, er zijn er zoveel, het, <laughs> het terugdenken al wordt al lastig. So, maar, maar, maar wat hoort u daar? Kijken mensen bijvoorbeeld naar al die debatten op televisie? Uh, ja, zeker. Mensen kijken naar de debatten op televisie. Uh, mensen luisteren ook naar de radio, lezen kranten, maar spreken je ook op straat aan. En wat vinden ze van die debatten? Nou, ik heb het gevoel dat uh, de campagne zoals die nu loopt... het vertrouwen van mensen in de politiek uh, niet heel erg helpt. Want? Uh, nou ja, je zag eerst al het gedoe eigenlijk bij het CDA over de langstudeerboete... Uh, waar ze overigens nog steeds niet echt een heel helder antwoord op hebben. Dan een SP die eerst roept uh, 65 blijft 65... en dan hè, maandag met de CPB-cijfers toch moet toegeven... dat ze wel die AOW-leeftijd gaan verhogen. En tenslotte Rutte natuurlijk met zijn, ja, zijn, zijn gedraai een beetje rondom... hoeveel ga je nu betalen voor de zorg bij de VVD. Ja, ze geven vandaag toe dat het een fout is. Hè? Nou, Dat vind ik dan heel ruiterlijk heel goed als ze dat dan nu eindelijk doen. Want volgens mij willen mensen gewoon het eerlijke verhaal. Ja. Zowel het zuur als het zoet. Ja, maar de, de toon een beetje en de woorden die daarbij uh, worden gekozen. Hè? De leugenaaf uh, af en toe. Is dat echt een mannending? Nou ja, je vraagt het aan een vrouw. Dat, uh... Ik vraag het als man. Vraag ik het aan een vrouw? Ja, nee, ik, vrouw. Weet het niet, ik weet het niet. Het is, uh, ik vind het in ieder geval een bepaalde verharding... waarvan ik vind dat het um, dat het, het vertrouwen van mensen in de politiek... Uh, gewoon geen goed doet. Um, ik vind het belangrijk dat je het hele verhaal vertelt... Waarbij je zowel de plussen als de minnen van je programma gewoon helder op tafel legt. Als je voor je programma staat moet je ook kunnen uitleggen waarom er minder positieve maatregelen in zitten. En is het lastig voor D66 en dan vraag ik het over ook uh, met betrekking op je lijsttrekker om daartussen te komen? Nou ik denk dat u Alexander Pechtold een heel aantal keer heel goed in het de debat heeft zien opereren. Dus uh, volgens mij valt dat wel mee. Ja, maar hij, hij bemoeide zich niet in die zin met uh, op het moment dat de krachttermen over tafel gingen was hij een beetje stil? Nou kijk, ik denk dat wij niet per se behoefte hebben aan het uiten van krachttermen over andere partijen. Ik vind het vooral belangrijk, en dat vindt Alexander Pechtold ook, om de mensen te vertellen... dat wij een eerlijk, en ambitieus en een realistisch verhaal hebben voor Nederland... om Nederland sterker uit de crisis te laten komen. En daar besteden we liever onze tijd aan. Gaat de campagne eigenlijk over onderwerpen waar die over zou moeten gaan? De campagne gaat over onderwerpen waar mensen zich heel veel zorgen over maken. Uh, de financiële crisis. Kan ik mijn huis verkopen of een huurhuis vinden? Uh, kan ik straks nog een baan vinden? Hoe zit het straks met de zorg? Dat zijn natuurlijk hele belangrijke onderwerpen. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook nog een aantal onderwerpen... waarvan je vindt dat zou best eens wat meer aandacht mogen krijgen. Zoals? Nou, ik vind de hele ontwikkeling naar een duurzame economie iets wat onafwendbaar is en wat ontzettend belangrijk is... voor onze toekomstige welvaart, dat dat iets is... wat nog te weinig in de schijnwerpers staat. Ja, dan hebben we het over kernenergie, windenergie, zonne-energie, dat soort zaken ook? Dan hebben we het over verduurzaming. Dat is inderdaad uh, andere vormen van energie. Zonne-energie wat mij betreft, windenergie. Uh, maar dan heb je het ook over natuur, dan heb je het ook over grondstoffen. Daar ligt een hele agenda die essentieel is voor onze toekomstige welvaart... En daar horen we nu eigenlijk weinig over. Ja, ik, ik lees ergens in een ander verkiezingsprogramma... duurzaamheid is een ander woord voor duur. Ja, nou, die hebben het niet begrepen. Um, de PVV is ja, dat. Ja, ik weet in welk programma dat staat. Maar niet alleen de PVV denkt daar zo over. Als je de programma's van met name VVD en CDA bekijkt... dan moet ik ook zeggen dat me echt een gebrek aan visie opvalt. En dat deze partijen toch ook graag een grijze schuld doorschuiven naar de toekomst... Wat mij betreft leggen ze daarmee een hypotheek op onze toekomstige welvaart. U zegt eigenlijk gewoon CDA en de VVD hebben er geen enkel uh, gevoel bij. Ze, ze doen er niks aan, ze verkwanselen de toekomst. Nou, ik vind dat ze echt weinig visie tonen op dat vlak. Uh, als je kijkt dat het CDA, die tot nu toe de minister voor Energie heeft geleverd... dat die nog niet eens aan de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie... Uh, dat die dat niet eens halen. Dat is 14 procent, dat hebben we in Europa met elkaar afgesproken. Nou, dat CDA dan ga ik, ik met, tot 11. dan ga ik meteen even op in met een luisteraarsvraag. Martijn Miedema, die zegt... Uh, hoe denken de lijsttrekkers en de nummers 2 de klimaatafspraken na te komen... die zijn opgesteld door de Europese Unie? CO2-reductie en duurzame energie. Ja, nou ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat doen. Um, en D66 doet dat bijvoorbeeld door extra geld te steken... voor het opwekken van duurzame energie. En dat willen we dan doen uh, met zoveel mogelijk groene energie per euro. En daar is een, was een instrument voor bedacht. Dat heet dan de stimuleringsmaatregeling du, duurzame energie. Wij willen die maatregel houden en uitbouwen... En waarom willen we die maatregel houden? Omdat dat voor ondernemers ook eindelijk een keer stabiliteit en zekerheid betekent. Dat is de klacht die we ondernemers het meest hoort... als het gaat over duurzame energiebeleid in Nederland. Dat het continu wisselt. En de resultaten zijn er ook. Want Nederland bungelt echt onderaan in de lijstjes... als het gaat om het halen van die doelstelling... En eigenlijk vindt u dat de andere partijen het onderwerp niet serieus genoeg nemen? Nou, ik vind dat zeker VVD en CDA het onderwerp echt niet serieus genoeg nemen. Dat geldt overigens niet alleen voor natuur, maar dat, of, uh, voor energie, maar ook voor natuur. Je ziet dat deze partijen vooral heel erg aan korte termijn denken doen en niet het lange termijn perspectief nemen... terwijl dat zo belangrijk is om onze economie structureel sterker te maken. Mag ik zo'n korte termijn onderwerp uitnemen... althans wat erg in de publiciteit is geweest? De Het eh, onder water, wat D66 betreft? Ja, absoluut, want we willen onze internationale afspraken nakomen. Bovendien is het niet te verkopen dat je, waar je hè, zoals de VVD... nog weer ja. extra bezuinigt op natuur in heel Nederland dat je dan tot bijna 100 miljoen extra uit zou trekken... voor drie vierkante kilometer aardappelpolder in Zeeland. Maar nou ga ik het, u het dilemma voorleggen. Um, u bent ook voor een referendum, toch, hè? Wij zijn ook voor een referendum, okay. als het een correctief referendum is. Dus ah, uh, dat is het standpunt van D66, als ja, u dat kent. Maar nou, in Zeeland, uh, houden we houden daar zo'n referendum? Ik, ik heb wel een idee wat de uitslag is. Daar is men gewoon voor het drooghouden van de polder. Wat doet u dan? Nou, luister, kijk, het gaat hier om internationale afspraken. Dat gaat niet alleen de Zeeuwen aan. Dat is een afspraak nee, maar, die uh, Nederland als geheel uh, heeft gemaakt. Ik heb het even over het referendum. Ja, dat was een voorstel van de PVV. In de Aha. discussie die hier in de Kamer heeft, uh, heeft gespeeld. Uh, wij hebben gezegd, dit is een onderdeel van het nationale natuurbeleid. Nederland heeft afspraken gemaakt met met Vlaanderen. Uh, en wij vinden dat je een internationaal verdrag gewoon moet nakomen. Dus zijn internationale heel... verdragen gaan boven een referendum. Ja, internationale verdragen gaan boven een referendum. Ja. Um, en als nou, uh, mevrouw Van Veldhoven... Uh, straks, want uh, ik heb gehoord dat u dat laatst... Uh, ja, hoe naar voren bent geschoven... staatssecretaris wordt uh, van Natuur. Zijn er dan compromissen op dit terrein mogelijk? Nou, ik vind het een interessant perspectief wat u schetst. Maar eerst is de kiezer aan zet natuurlijk. Nou, ik begreep dat tijdens het verkiezingsdebat... met allerlei milieu- en natuurorganisaties... Uh, u daar uh, bijna bent uitgeroepen tot uh, de nieuwe staatssecretaris. <lacht> nou, ik, ik ervaar het maar als een compliment wil ik maar zeggen. Uh, kijk... Er zijn al, er is al zoveel geld en zoveel tijd besteed aan het onderzoeken van alternatieven voor de Hetwiegepolder. Laten we daar nee, niet nee, weer nee, in nee, u bent, u bent een behendig politicus, ik vraag gewoon of u. Eigenlijk vraag ik, maar laat ik het dan ook gewoon helder vragen. Wilt u staatssecretaris worden? Nou, dat is een interessante vraag. Ik zeg ja, dat voorhand geen, geen ja zeggen. geen nee tegen. Um, maar uh, nog even terugkomend op die Het Wiegepolder. Nee, nee, uh, nee, nee die laten we even zitten. Oké, okay, helaas. Maar jammer, want VVD en CDA hebben er geen dekking voor. Dus dat wou ik toch oh. graag nog even melden. Ja, dat ja. is wel een belangrij belangrijk punt. Ja, dat dan. leek me toch niet onbelangrijk. Goed. De, ook trouwens uitgeroepen, dat weten niet veel mensen... tot, ik geloof, drie keer aan toe? Of twee keer? Twee keer, go, Twee ja. keer, groene politica. Vanwege uw stijl. Want u uh, wordt geroemd, zeggen anderen dan uh, weer... omdat u altijd compromissen weet te sluiten. Nou, het gaat... Wat ik, het gaat er niet eens zozeer over een compromis te sluiten... maar probeer een win-win te vinden. Kijk, een compromis, dan win -win. lever je allebei wat in. En bij een win-win doe je allebei een stapje vooruit. En dat is eigenlijk waar ik altijd naar zoek. Uh, en, en daar steek ik inderdaad veel tijd in. Ik ben als politicus resultaatgericht. Het gaat mij niet alleen maar om het zeggen wat ik vind... maar ook kijken of ik een stap in die richting kan maken... En uh, gelukkig zijn er ook andere politici in de Kamer die er zo over denken... die dan met mij nou, bereid zijn om die stap te maken. Dat is toch wel een aardige, want ik heb hier nog een luisteraarsvraag. Uh, Jasper Vermeulen die vraagt... Uh, als ik dat nou zo allemaal zit door te lezen, al die partijprogramma's... wat is dan het groene verschil tussen D66 en GroenLinks? Ik zie wel dat het CPB GroenLinks de groenste partij uh, noemt. Maar wat is het verschil? Nou, er is een groot verschil. Um, en dat verschil zou ik willen zeggen dat ons programma is kosteneffectief en realistisch. Kijk, het is niet moeilijk om 18% duurzame energie te halen, om maar een voorbeeld te noemen. Maar dan betaal je wel een miljard meer dan voor 16% duurzame energie, wat wij willen halen. Die laatste procenten zijn namelijk heel erg duur. Uh, in ons programma is ook realistisch. Kijk, GroenLinks die zegt eigenlijk... alle kolencentrales moeten morgen dicht. Ik, vind dat je, u, ik heb liever geen kolencentrales... maar als overheid moet je wel een betrouwbare partner zijn. Eigenlijk dat is soort het, dingen kunnen gewoon niet standhouden na 12 september. Als ik het even mag samenvatten, u bent realistisch groen. En dat zijn ze met GroenLinks niet. Dat is eigenlijk de kern. Dat is de kern. Nou, dan heb ik dat toch mooi samengevat. Prachtig. <laughs> ik dank u wel voor het gesprek en sterkte met de campagne, mevrouw Van Veldhoven. Heel graag gedaan. En tot ziens als staatssecretaris. Nou, ja. wie, wie weet. We gaan snel naar uh, de US Open, naar Marcella Meske. Marcella, Ico Sijsling, hoe doet hij het? Nou, het gaat uh, hard. Maar dat is niet in het voordeel van Sijsling. Want het staat inmiddels 6-2 en 2-0 voor David Ferrer. De eerste paar games waren een beetje bizar, beide spelers kregen drie breakpoints, konden die niet verzilveren, maar toen in één keer uh, zette Ferrer toch het uh, voetje op het gaspedaal en uh, ja, ging die uh, doorlopen naar uh, 4-1 en werd het 6-2. Ik, uh, ik vind Zeisling een beetje mak spelen, zijn service loopt ook niet goed beneden, de 50%. Ja, en als je tegen de nummer vijf van de wereld uh, ja, toch wat minder serveert, dan, uh, dan krijg je gewoon in die rally klop, want uh, Ferrer is als een van de beste in de rally, snel, speelt agressief, maakt weinig fouten. Ja, en ik denk dat Zijsling gewoon een beetje moet bluffen, wat brutaler moet spelen, moet gaan voor de aces, en misschien uh, met de return een beetje uh, gek doen, een keer uh, naar het net lopen. Je moet proberen die Ferrer uit zijn comfortzone uh, te halen, want uh, anders wordt het helemaal niks. Het staat nu al 6-2 en 2-0. Ferrer weer 30-0 weer op de service van de Spanjaard. En als het zo doorgaat, ja, dan wordt het misschien wel een soort uitslag, zoals we dat uh, in Rosmalen zagen. Toen kreeg Zijsling dus Eén game. Uh, laten we hopen, hij heeft nog even dat het, het, het dadelijk uh, beter gaat. Ja. Dus uh, voorlopig nog uh, alle kaarten in handen van David Ferrer. Straks de transfermarkt is nog een paar uur open. Wie zijn er al van club veranderd? We maken zo de balans op. Tamara Bruggemans maakt de balans op bij de ANWB van de files op vrijdagavond. In totaal staat er nog 122 kilometer file, waarvan de meeste nog in het midden van het land. Een aantal ongelukken, waaronder op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Maarsen en Nieuwegein-Zuid 8 kilometer door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij, maar u kunt nog omrijden via de ring Utrecht-Breda over de A12 en de A27. Dan de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knopend Leenderheide en Leenderheide. De 7 kilometer. En verderop tussen Gratum en Echt 7 kilometer door een aanrijding. Daar zijn twee rijstroken dicht. A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 6 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. Dan de A10 Noord richting Amersfoort voor Duivendrecht 9. En nog een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Hoogvliet en de Tunnel 3 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Hij is van essentieel belang voor Paralympische atleten. Hij maakt namelijk hun protheses. Frank Jol Hij heeft een grote truc omgebouwd tot werkplaats... en daarmee reist hij de sporters achterna. En verslaggever Josephine Trehi, die zocht hem op in Londen. Treed binnen, zou ik zeggen. Nou ja, welkom in mijn trailer. Dit is dus de trailer waar het, waar het verhaal om gaat. Dit is jouw werkplaats, zeg maar. Uh, dit is mijn mobiele werkplaats, ja. Is dit is een blade. Dit is een blade. Die, is gewoon, zeg maar, zo. die komt zo van de fabrikant af. Um, op het moment dat deze zeg maar, op maat gemaakt moet worden atleet, dan hebben wij boormallen. Die boormallen gaan er overheen en wordt die geboord. En dat is in deze boorstand. Daar wordt dat hmm. gewoon busje, hoor. Die kunnen we ook keurig aanzetten. Dan heb je hier nog een hele box waar allerlei in zitten. En, uh, en, en inbussloten uh, en, en tangen. En deze blauwe kisten, dat zijn de kisten waar de, de specifieke onderdelen zitten voor de atleten. Ik even uh, schuiven. Wat is dit? Dit is uh, een sportkoker. De bleed komt hier nog aangekoppeld worden. Maar dit is zeg maar de verbinding met het lichaam. Jij noemt jezelf ook uh, materiaalman, hè? Uh, ja, dat is de mooiste omschrijving. Ik kan natuurlijk wel zeggen dat ik de orthopedische instrument maak van het Dutch Paralytic Team. En dat is een mondvol. En materiaalman begrijpt iedereen en het, het, het, het moet ook heel begrijpelijk zijn je moet het niet moeilijker maken dat het is ik ben verantwoordelijk voor het materiaal waar de atleten mee uh, sporten zo optimaal mogelijk dus wat ben je dan ja, de materiaalman. zonder jou zouden ze hier niet kunnen staan? Als je het over dit moment spreekt, ja, zonder mij zouden ze hier niet kunnen staan dan ja. Ze zijn ook heel tevreden, want we hebben even wat reacties gevraagd. Ja. Luister even naar een fragmentje. Frank uh, maakt onze prothese, sportprotheses en dagelijks protheses. Dat zou ik echt ook aan niemand anders overlaten. Sport is mijn leven en hij hoort die prothese is daar uh, ja, een heel erg specifiek onderdeel bij. Ik ken hem al meer dan tien jaar en uh, ja, hij weet gewoon precies hoe, hoe mijn prothese eruit moet zien. En hij heeft zelf daar ook hele goede... Ideeën over. Ik denk dat hij mijn stomp nog beter weet hoe die in elkaar zit dan ikzelf. Uh, dus ja, er is niemand anders die, uh, die aan mijn prothese mag zitten. Ja, Suzanne Verduin en Marije Smit zijn nat, atleten. Is ja? het leuk om te horen? Ja, dat is natuurlijk waanzinnig als ze uh, uh, ja, zo blij met me zijn, zeg maar. Hoeveel protheses heeft iedereen? Als je de dames verspringen en, en sprint neemt, dan hebben ze een, een, een, een been om in te lopen uh, voor de atletiek dan. Ze hebben een been om ver te springen en een been om te sprinten. Dan hebben ze ook nog een haar dagelijkse uh, been... Gewoon waar ze, uh, zoals jij en ik, op een gegeven moment ook gewoon mee meelopen. En dan hebben ze ook nog een krachtsportprothese. En waarom zoveel heeft het de soorten dan? Omdat het gewoon heel specifiek is. Uh, heel simpel genomen. Um, iedereen begrijpt dat je op je dansschoenen uh, niet gaat skiën... en op je skischoenen niet gaat dansen. En bergwandelen op je, op je, op je fletjes doe je natuurlijk ook niet. En dat zijn Frank Joog de prothesemaker van de Paralympische Sporters. Het is tijd voor Mr. Bik. To be with you, Mr. Big was dat. Het is voor veel landen de laatste dag van de zogenoemde transferwindow. Want tot vannacht 12 uur mogen voetbalclubs in Europa spelers van elkaar overnemen. Nou ja. In heel Europa, nee. Want in Spanje en Rusland loopt de termijn later af. Daar is het uh, klaar tot de kerst. En dus regent de, het de laatste dagen transfers. Rob Fleur is in de studio. Rob, hoe zit dat nou met Rusland en, en Spanje? Dan mag het weer wat langer? Ja, Spanje tot na het weekend. Want die hebben vanmorgen maar een, uh, vanmorgen maar een nationale feestdag gemaakt. Zodat dus uh, de bondsbureaus gesloten zijn. En niemand de administratie kan regelen. Aha. En Rusland beroept zich op het feit dat zij een, wind, een zomercompetitie hebben. En dat zij in de winter niks kunnen doen. En die mogen nu voor het laatst tot en met 14 september spelers aan en verkopen. Is en dat niet, is niet tricky. Heerlijk. Het is niet helemaal eerlijk gewoon, nee. toch? maar eigenlijk is Engeland ook niet eerlijk, hè. Want Engeland heeft een uur meer dan het vaste land van Europa. Dus ja. men zou eigenlijk naar één vast stelsel moeten. Dat gaat volgend jaar ook gebeuren. Dan wordt het Greenwich uh, middle Time, als ik het goed zeg. En dan is GMT. Het voor GMT dan is het voor iedereen gelijk, ook voor uh, het Oostblok. Goed, maar we moeten het nog eventjes doen met deze ongelijke tijden. Maar desalniettemin, uh, er zijn een aantal Nederlandse spelers bij betrokken. Uh, Afvalaai van der Vaart, Nigel de Jong gaan allemaal van club veranderen. Waarom doen ze dat trouwens? Nou, uh, Afvalaai komt bij Barcelona niet te spelen toe. Die heeft van de nieuwe coach Tita Villanova gehoord van ga ergens spelen op huurbasis dan kun je in je ritme blijven. Eventueel halen we je terug of je kan verkocht worden aan een club. En die heeft gekozen om een jaar bij Schalke 04 waar Huub Stevens trainer is, die kent hij te gaan voetballen. Van der Vaart is eigenlijk, hoe gek het ook mag klinken, overbodig bij Tottenham. Want uh, Files Boas, de trainer, ziet het niet in hem zitten. Die heeft al diverse andere spelers gehad. Zelfs nadat hij Modris voor 40 miljoen aan Real Madrid verkocht... was er nog geen basisplek voor Van der Vaart. En Van der Vaart wil per se spelen. Daar komt bij zijn vrouw is in Duitsland aan de tv verbonden. En, en daar wordt het wat populair. makkelijker voor. Bovendien, er is een hele rijke meneer in Hamburg... die wilde investeren in HSV... maar alleen als Van der Vaart kwam. En die heeft de 13 miljoen euro gewoon voorgeschoten. <laughs> dat, sommige nou, mensen kunnen dat. En, en daar hebben we Nigel de Jong nog. Ja, die zit bij een club, Manchester City. Die hebben 45 contractspelers ja. voor één elftal. En die hebben nu weer Maikond erbij gehaald. Die hebben Sinclair erbij gehaald voor miljoenen. Ja, en die moeten wat kwijt. En de jong uh, is zijn knopen gaan tellen. En die heeft ontdekt dat er tien middenvelden zijn voor drie plaatsen. En toen kwam dus vanuit uit Italië het bot van uh, AC Milan. En daar is hij op ingegaan. Want bij AC Milan, ja, die hebben uitverkoop gehouden. Daar is de kans zeer groot dat hij aan het spelen toekomt. En dat hij een basisplaats krijgt. En via een basisplaats kan hij ook weer terug in het Nederlands elftal. Want daar is hij nu ook voor gepasseerd. Dus het... Is vrij logisch wat oh, hij he, heeft gedaan. Dat is logisch. Maar dat zijn de jongens die in ieder geval verkassen. Uh, wat, wat staat er nog op de rol? Wat verwachten we nog? Nou, uh, we verwachten nog... Uh, Gregory van der Wiel. Is druk bezig met zijn zaakbevernemer Mino Araiola met Paris Saint-Germain. Het is op een oor nageveeld, zegt men. En dan uh, Ryan Babel komt terug naar Nederland, heeft zichzelf ah. vrijgekocht... bij Hoffenheim in Duitsland... en gaat bij zijn oude liefde Ajax voor een jaar aan de slag. Ik ben alleen zeer benieuwd wie betaalt die 3 miljoen... die hij aan afkoopzon heeft betaald... in Hoffenheim om zichzelf vrij te kopen. Krijgt hij die van Ajax of moet hij die met prestaties gaan verdienen? Want ik vind het nogal een bedrag. Ja, nou goed. Uh, ik vind het overigens een raar woord. Vrijkopen in de voetballerij. Maar het is een term die wordt daar gebruikt. Rob, uh, houd allemaal scherp in de gaten. De hele avond door hou jij uh, het, het bij. En we horen je hier op deze zet... Met het laatste nieuws. Rob Fleur was dat. En dan het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Dat zijn niet de botten van Helene Ecker. Dat is de microfoon die we voor haar mond plaatsen. Goedemiddag Helene. Goedemiddag. Ja, een meldpunt voor kinderen die in de zomervakantie mogelijk gedumpt zijn in het herkomstland van hun ouders. Het parool schrijft dat leraren, vriendinnen, buren of huisartsen daar hun zorgen over de verdwenen meisjes kwijt kunnen. PvdA-Kamerlid Arip, initiatiefnemer van het meldpunt, is bang dat ook dit jaar weer meisjes zijn achtergelaten in landen als Turkije, Somalië en Marokko. Elk jaar horen we die verhalen, al dus Ariep. Maar hoeveel kinderen worden achtergelaten en uitgehuwelijk, dat weet niemand. De reden is simpel, niemand houdt bij wie wel en wie niet van vakantie terugkomt. Ariep heeft het idee dat het aantal gedumpte meisjes toeneemt. En dat het vooral diegene betreft die zich westers kleden of een Nederlands vriendje hebben. In NRC Handelsblad een twee pagina's grote necrologie van de gloeilamp. Vanaf morgen is hij verboden, omdat hij niet zuinig genoeg is. Uitgaande van de levensduur van een peertje, gemiddeld duizend branduren... betekent dat dat de, la dat dat de laatste over een paar jaar voorgoed zal zijn uitgedoofd. In 2016 is vervolgens ook de halogeenlamp verboden... en daarna zullen we het dus moeten doen met spaarlampen en ledlampen. Vier christelijke Nederlandse hulporganisaties zijn een actie gestart... om aandacht te vragen voor het minderjarige verstandelijk beperkte meisje... Rimsa Masih, die gevangen zit in Pakistan. Ze wordt al twee weken vastgehouden op verdenking van blasfemie. Dat schrijft het Dagblad. Actie voor het 14-jarige meisje is een initiatief van organisaties... die zich inzetten voor vervolgde christenen, zoals de organisatie Open Doors. Op hun website kunt u de, digitaal, de actie digitaal ondertekenen. Een Georgische prijs voor Maartje van Wegen... die vandaag haar laatste radio-uitzending presenteerde. Twee jaar geleden voerde Van Wegen actie voor het behoud... van het klassieke radiostation Musa in Georgië. President Saakashvili wil haar met de onderscheiding bedanken... voor het behoud van de zender. This is a very small gift from Georgia to you to thank you for everything that you have done for our country. van Weeven was geroerd door de onderscheiding en sprak op haar beurt een dankwoord uit. Thank you so much for your kind words and for this well I couldn't imagine that I ever... thank you so much for coming and for all of those... thank you. Thank you. Omroep Brabant meldt dat het opblazen van een oud kantoor van Philips morgen live te zien zal zijn op hun website. Om één uur gaat het gebouw tegen de vlakte. Het voormalige directiekantoor van Philips wordt dan opgeblazen met ruim 100 kilo dynamiet. Het gaat om een 70 meter hoge bouw, waar vroeger onder andere Frits Philips zijn kantoor had. En in Tilburg hebben de Belgische minister van Justitie en de Nederlandse collega Teven het contract voor het huisvesten van Belgische gevangenen in Tilburg verlengd. Nieuwbouw van Belgische gevangenissen is vertraagd en daarom moeten Belgen hier langer achter de tralies.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 Dit is Radio 1.